3 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Minister Schult van Hagen laat extra onderzoek doen... naar de noodzaken om de A27 bij Utrecht te verbreden. Ze doet dat op verzoek van een aantal partijen in de Kamer, waaronder de PvdA. Niets omdat ik denk dat het niet goed genoeg onderzocht is. Maar wel omdat ik zie dat deze vraag keer op keer opkomt... dat de politieke verhoudingen veranderd zijn. Dat uh, partijen die in het verleden zeiden... nou, uh, u moet toch maar gewoon doorgaan... Uh, uh, niet meer de meerderheid hebben. En dat de partijen die zeggen... wij willen dat uh, ja, ja. toch nog een keer zien, uh, dat wel hebben. De minister wil de A27 door natuurgebied aan Weert verbreden tot twee keer zeven rijstroken. Een aantal partijen is tegen verbreding. Volgens hen is het beter om het verkeer langzamer te laten rijden. Staatssecretaris Bleker wil de verplichte postbezorging op maandag laten vervallen. Nu staat nog in de wet dat PostNL zes dagen in de week post moet bezorgen. Maar volgens het bedrijf is dat niet meer rendabel door de opkomst van de e-mail. Uit nieuw onderzoek blijkt onder meer dat het schrappen van de postbezorging op maandag maar weinig gevolgen heeft voor het personeel. Later dit jaar stuurt Bleker een wetsvoorstel naar de Kamer. De medische specialisten zijn blij met het onderzoek naar hun inkomen. Volgens een commissie verdienen zelfstandige specialisten gemiddeld 211.000 euro per jaar. Vergeleken met het buitenland is dat hoog, maar minder dan enkele jaren terug. Het kabinet had om het onderzoek gevraagd. Volgens de specialisten maakt het rapport een einde aan de mythe dat zij wel zes of zeven ton verdienen. In Den Haag is een politieman meters meegesleurd... door een woedende automobiliste die net een bekeuring had gekregen. De agent raakte licht gewond. Hij hield de vrouw gistermiddag aan omdat ze achter het stuur zat te bellen. Ze kreeg een bekeuring, waarna ze bij het wegrijden... tegen een geparkeerde auto botste. En toen de agent haar daarvoor opnieuw wilde laten stoppen... reed de vrouw hard door, terwijl de politieman aan haar portier hing. De agent liet zich uiteindelijk vallen. De vrouw is aangehouden en ze zit vast. Amsterdam kiest ook volgend jaar voor een kleinere opzet van Koninginnedag. Dit jaar mochten er voor het eerst geen grote feesten in de stad worden gehouden. En ook werd er meer gecontroleerd op alcoholmisbruik. En dat beleid heeft goed gewerkt, zegt de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat drie kwart van de Amsterdammers Koninginnedag 2012 net zo leuk vonden als het jaar ervoor. Het tegengaan van alcoholmisbruik, met name onder jongeren, blijft voor Amsterdam een aandachtspunt tijdens Koninginnedag. En dan het weer nog. Wolkenvelden en zonnige perioden. Blijft droog. Alleen in het uiterste noordoosten is er kans op een bui. Het is zo'n 14 graden. Morgen vrij zonnig en droog en het wordt dan een graad of 15. ADB verkeersinformatie Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat file tussen Grooimeer en Knop en Diemen. Zeven kilometer. Er stond daar een kapotte auto, maar de rijbaan is vrij. Bij Rotterdam op de A4 hoofdvliet richting Vlaardingen... voor de Benelux-tunnel 3 kilometer. Ligt daar een lading grind op de weg. De rechter tunnelbuis is dicht. De loopt daar inmiddels ook vast op de A15. De A67 Eindhoven richting Venlo... voor de Afrik Liesel 3 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de linker rijstrook dicht.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 De mensen die van dieren houden. Bejafar. De biologische klok regelt de verbranding van suiker en vet in ons lichaam. Wetenschappers hebben ontdekt dat mensen die s'nachts werken sneller lijden aan obesitas. Vanavond in Labyrinth, nieuw licht op de biologische klok. Om tien voor negen op Nederland 2. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. B.A.V.A.R. Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel filosoof Jan Forsterbos, acteur Michael van het toneelstuk Vast... en Meerte van der Meer schrijft daarvan een boek over haar eigen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Straks onze dichter bij de dag. Maar eerst gaan we een appeltje schillen. Wie nee, schildert er vandaag ons appeltje? Dat is PV PVV-senator Ronald Seurissen. Goedemiddag, Ronald. worden je net al even voor uh, het Nieuws van drie uur? Jij bent, ja, boos over de, jij bent boos over de straffen in Haren. Ja, ik ben uh, boos, maar ik ben eigenlijk ook verbijsterd. Hè? Want? Want ja, ik vind die straffen veel te laag. En ik, ik ben uh, daar, heb ik gemerkt, niet de enige. Het zou je maar overkomen zoals in Haren. Dat je je zaak wordt geplunderd. Of als politieagent krijg je stenen aan je hoofd. En degenen die dat gedaan hebben, die komen er vanaf met een taakstraf. Of die hebben in voorarrest gezeten en die kunnen daarna fluitend weer weglopen. En daarbij is het natuurlijk ook absoluut niet acceptabel... dat er niet uh, naar de schade wordt gekeken en dat de schade niet op de dames wordt faald. Ja, wat, wat had je redelijk straffen gevonden? Nou, kijk, ik denk dat je voor dit soort dingen gewoon vaste straffen moet hebben. Ik ben een voorstander van minimumstraffen. Ik denk dat op het moment dat je geweld pleegt naar een agent een dat je gewoon drie maanden vast moet zitten. En uh, dat je dat ook van tevoren weet. En uh, dat snelrecht, dat dat ook snelrecht is, dat er dus vaak dezelfde avond als de volgende dag gebeurt. En dat als je in de buurt bent geweest en je uh, weet dat je zelf ook schuldig bent geweest, dat je je aanmeldt of dat dan, en als je dat niet doet, dat de straf dan hoger wordt, hè? zo gaat dat in de Verenigde Staten ook. En waarom zou dat bij ons niet kunnen? Ja, je bent niet de enige die de straf te laag vindt ook veel inwoners Van Haren zijn het er niet mee eens. Ik denk dat ze wel wat meer strafhalen mogen krijgen. Ik vind aan de korte kant en ook wat weinig. Ja, en ook geen verplichting om te starten in het Waarborgfonds. Dat vind ik wel minimaal. Wat mij betreft mogen ze goed aangepakt worden. Nou, had wel wat meer mogen zijn. Uh, vergoeding van de schade is niet geregeld. Nee. Nou, heel erg jammer. Ook de gast is uh, Kamerlid Peter Oskam van het CDA. Goedemiddag, meneer Oskam. Goedemiddag. En u de straf ook zo laag? Nee, dat kan ik niet zo zeggen, want ik heb hier natuurlijk niet het uh, strafdossier liggen. Uh, ik heb de beelden gezien destijds, maar iedereen uh, heeft zijn, zijn eigen rol gehad. En het is aan de strafrechter om daar een uh, afweging in te maken. Ik, uh, ik kan me wel de woede van meneer Seurissen voorstellen... maar uh, het kan natuurlijk zijn dat er afgelopen maandag bij de politierechter uh, mensen zijn geweest... die misschien uh, iets vernield hebben of, of uh, iemand een klap hebben gegeven. En normaal gesproken is de eerste keer als je bij de rechter komt... dat wordt volstaan met de geldboete. Uh, de volgende keer is meestal een werkstraf. En pas veel in een later stadium wordt een gevangenisstraf opgelegd. Ik vind juist dat uh, justitie uh, actief heeft gereageerd. Uh, uh, rekening hebben gehouden met de, met de belangen en de gevoelens bij die mensen in haren... door meteen in actie te komen ja. meteen mensen vast te zetten. En dan ook uh, uh, ze snel voor de rechter te brengen. Waarbij natuurlijk het risico is en daar ben ik wel met ministerius eens... dat het dan lastig is om die schade goed vast te kunnen stellen. Ja, die schade, en, oh, die... Die schade doen we zo even ja. eerst blijven, die straffen. U zegt van ja, ik snap dit wel, u ja. bent zelf rechter geweest. Hè? Als iets voor ja. de eerste keer is, dan uh, krijg je of een, een taakstraf... ja, een gevangenisstraf is dan wel een hele zware straf. Ministerius, snapt u het nu beter? Nee, ik snap het eigenlijk nog steeds niet. Want uh, net als de bevolking van haar overigens wat ik gehoord. Hè. Kijk, uh, waarom altijd dat genuanceerd? Dit zijn zeer dat zijn ongenuanceerde mensen die een daad plegen. En dan zou je dat de eerste keer doen. Maar je zou de eerste keer maar aan een agent al een steen tegen zijn hoofd gooien. Dat lijkt mij doodslag. En of het nou de eerste keer is of de vijfde keer. Ik denk dat je de eerste de beste keer keihard op moet treden. Het gaat ook zoiets bij straf. Het gaat ook iets van een preventieve werking. Als je van tevoren weet. Ik ben daar aanwezig. En ik loop het risico dat ik word... Gearresteerd en dan krijg ik zo en zo veel. Dan laten mensen dat wel uit hun hoofd. Want er is natuurlijk nog iets. Hè. Dit was de eerste keer dat er is gebeurd, zo'n zo, zo, rel via de uh, uh, Hive of, of uh, Facebook. Nee. En dat kan natuurlijk nog een keer gebeuren. Dus wat we nou moeten doen is palen en perk stellen. En zeggen jongens, als jullie daarheen gaan, en er gebeurt ook maar iets. Dan weet je nu al van tevoren dat die en die straf er is. En dat moeten geen milde straffen zijn. Ja, Michael, jij hebt uh, zelf in de gevangenis gezeten. Wat vind je van het, van meneer? Denk je dat ze helpen? Ik, um, ik vind het sowieso niet goed als je spullen kapot maakt van een ander. Of, of moedwillig. Uh, je verdient niks mee. Ik vind dat je sowieso dan dom bezig bent. Um, het ligt eraan wat voor straffen... Um, ja, wat voor, wat voor delicten staan. Ik bedoel, er zijn uh, levensdelicten bijvoorbeeld... die ik vind dat sommige mensen te weinig ervoor hebben gekregen. Um, ja... Ik, sommige, straffen die, ja, sommige mensen moet je gewoon veel harder straffen. Maar je, hebt, je, je hebt waarschijnlijk al wat beelden gezien van die rellen. De stenen gegooid, klopt. geplunderd. Ja. Daar zou wel harder tegenop getreden mogen worden, vind ik, je? Ik, ik vind van wel. Je, je doet een oproep op Facebook bijvoorbeeld om een leuk feestje te, te gaan uh, vieren. En uiteindelijk ga je mensen um, ja, slaan en, en dingen kapot maken. Mm. Winkels plunderen. Het ergste vind ik van die 84-jarige meneer die een tegel tegen zijn aan heeft gekregen. Het is gewoon belachelijk sorry. Ja, ja, en dus hard optreden. Vind ik wel. Even naar die schadevergoeding, want door dat snelrecht, meneer Oskom, uh, is het lastiger om die schade te verhalen. Ja, dat is zo. Ik geef als voorbeeld uh, de ijswinkelier die op tv is geweest. Die heeft gezegd, ik heb een enorme bedrijfsschade. Heel mijn voorraad kan ik weggooien, ik kan mijn zaak... Allemaal splinter, splinterslas ja. in zijn ijs, hè? Precies. Ja. Nou ja, dat zul je moeten aantonen wat dan die schade is geweest. En daar heb je gewoon enige tijd voor nodig om dat uh, goed op papier te krijgen. Misschien heb je accounten nodig of ander bewijsmateriaal. En dat kan natuurlijk niet uh, in een week of twee weken geregeld zijn. Dus, dus nou, die man die zit natuurlijk wel nu met een schadepost. Dat is toch te ondervangen? Dan kan je toch als rechter zeggen, nou, u staat nog een schadepost te wachten. U bent daarbij geweest, er is een meneer die heeft schade. Die heeft nog niet precies berekend wat het is. Ja. En u hoort binnen drie maanden wat dat is. Uh, ligt uw verzekering maar vast in? Dat kan ja. toch? Nou, zo kan het niet. De politierechter doet meteen uitspraak of hij moet die zaak aanhouden. Maar goed, dan gaat natuurlijk de snelheid van de snelrechtszitting ervan af. Hè? Het is... Het een of het ander. Je doet snel recht en dan weet je snel wat voor straf je krijgt. Maar bij de schade is het wel zo dat je de schade uh, uh, moet bewijzen: je moet aantonen wat je schade is. Dus het kan worden aangehouden, dat kan zeker. Uh, uh, het kan ook via andere constructies, zoals het OM heeft gevraagd: van uh, zullen we een soort waarborgfonds voor dit soort uh, slachtoffers uh, oprichten? Nou, daarvan heeft de rechter gezegd: dat vind ik te vaag. Nou, daar kan ik nou. me iets bij voorstellen. Maar, er zijn maar u, veel... bent, uh, u mag wetten maken. U zit in de Tweede Kamer. En ik wil u vanuit de Senaat uh, steunen... als u met een wet gaat komen om dat uh, te veranderen. Nou, ik kom binnenkort met een wet, meneer Seurissen. En dat is een wet die gaat over uh, uh, uh, aansprakelijkheid van ouders. Daar waar kinderen van 15, van 15, 16, 17 jaar in haren zitten in te drinken. Vervolgens tegen hun vader zeggen... we gaan uh, even lekker naar haren toe. Terwijl je op tv kan zien wat daar gebeurt. En daar worden ruiten ingegooid. Dat... Die kinderen kunnen zeggen, "Joh, we zitten op school, we kunnen die schade niet betalen. En daarvan vindt het CDA, maar kennelijk ook de PVV, dat de ouders uh, uh, ja. voor die schade ja. moeten opdraaien. Oké, okay, dat is een middel. Maar ja. je kan toch ook gewoon iemand adres opschrijven en zeggen... we komen over een paar maanden alsnog het geld halen. Wat is het probleem daarvan eigenlijk? Nee, dat kan zeker. Je kan, je kan ook wachten. Hè? Uh, sommige mensen zijn ook verzekerd. Maar je kan ook wachten tot, uh, uh, tot iemand een baan heeft, tot hij wel genoeg geld heeft... en hem dan alsnog uh, uh, de vergoeding van de schade laten betalen. Ja, Dat kan alsnog, want, zegt u. Want ik nou, vind dat wel, heilig, ik vind dat ze... juist. Ik ben het met PVV eens dat de schade wel vergoed moet worden. Dat vinden wij ook van het CDA. Oké. Okay. De... Maar die schade moet worden vergoed door de daders. Ja, zeker. Kijk, als er een waarborgfonds komt, dan kan je tegen die daders zeggen: stort met 1000 euro in zo'n waarborgfonds. Ja. Kijk, weet je wat het is? Als je in de, en niet dat Verenigde Staten nou zo'n geweldig land is hoor, maar als je daar in het openbaar vervoer bent, dan is het ontzettend schoon. Je ziet helemaal geen, geen graffiti. En dat komt tot als je binnenstapt, dan zie je dat als je daar nou, hebt, dus vuil op de grond gooit, dat je 500 dollar boete krijgt. En ik zal u zeggen, dat werkt dus. Ja, dat, helpt. dat helpt. Even nog naar een ander element. Alleen de echte relschoppers staan nu voor de rechter. Moeten de meelopers ook harder aangepakt worden, Ronald, wat jou betreft? Nou, die moeten wel weten dat ze grote risico's lopen. Je, hoeft niet, je kan niet altijd alles bewijzen. En soms moet je zeggen: joh, jij stond erbij. Je hebt mensen niet tegengehouden. En dan ben je eigenlijk ook strafbaar. Op het moment dat je mensen niet wijst op het feit dat ze een strafbaar feit plegen. en je staat daar gewoon bij en je glimlacht en je lacht. dan ben je strafbaar. En dan moet je ook gepakt worden. Ja, meneer uh, Oskam, u bent het daarmee eens, zeg geloof ik. Uw partijgenote Madeleine van Torenburg. die was eerder dit jaar in ons programma. en die bepleit te doen ook een wetwijziging die het mogelijk maakt om mensen die in een groep betrokken zijn bij een misdrijf... ook als dader aan te merken. Ja. Het klopt dat ze dat heeft gedaan. Het gaat over medeplegen. Dan moet je bewijzen dat iemand anders ook mee heeft gedaan. Bij openlijke geweldpleging is het toch iets anders geregeld. En het is ongeveer zoals meneer Seurensen zegt... als je je er niet aan onttrekt... dus je loopt mee met de groep, ook al gooi je niet... ook al sla je niet... dan kan je toch voor uh, artikel 141 veroordeeld worden. Oké, okay. goed. Nou, We hebben een peiling, kleine peiling gedaan op Facebook. Uh, ja, aan het begin van de uitzending hadden we het er even over. Daar is een grote meerderheid voor strenge straffen. Dus, uh, nou meneer Sirus, dat was al zo voordat u woord was, hoor, dus dat komt niet per se door u. Nee, nee, nou, ik la laat me nou alsjeblieft die illusie. Oké, okay, oké. Okay. Komt allemaal door jou. Dank voor je komst. Okay, en ook Peter Oskam van het CDA. Hartelijk dank. Graag gedaan. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteke. Said to me go steady on me won't you tell me what the wise men said when they came down from heaven small nine till seven all the stuff that they could find but they couldn't escape from you couldn't be free of you and now they know there's no way out and they're really sorry now for what they They got caught up in your talent show with you beneath a little rascals in your fancy dress who just judge each other and try to impress. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out. And they're really sorry now for what they've done. There were three. Wives met Wiseman. Misschien even geworsteld of zo. Met alles. Met, met, uh, weet je, misschien ben je net even kwijt. Denk ik. Eigenlijk toen ik het medicijn kreeg wat mij uiteindelijk hielp, toen stond ik op het punt om mezelf op te laten nemen. Omdat het maar niet overging. Dus er moest iets radicaals gebeuren. Ach, het is te stom om over te praten. Dat doe ik ook niet graag. want uh... <laughs> Ja, drie bekende Nederlanders die in het verleden kampten met een depressie. Dat waren René van der Grijp, Mike Baudet en Benny Jolink. Dus ze zijn niet de enige. Half miljoen Nederlanders kampen met depressieve klachten. En Vandaag is het dan ook World Mental Health Day. Hier in de studio is uh, Myrtha van der Meer. Jij schreef onder dat pseudoniem een boek, geheten Paas. en Dat staat voor de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Daar heb jij, daarbij heb jij verbleven een aantal maanden. Herken jij iets van wat je net hoorde van deze drie? Um, ja. ja, toch wel heel veel. Het is natuurlijk wel zo dat ik was uiteindelijk vijf maanden opgenomen op de gesloten afdeling daar. Nou ja, als je dan vijf maanden depressief bent, je gaat door allemaal verschillende fases van depressie. En je hoort ook, het zijn drie heel andere verhalen eigenlijk mm -hmm. die hier al verteld werden. Nou ja, dat, die ga je zelf ook door. Ja. Hoe was jouw leven voor je, voordat je opgenomen werd op die bewuste paas? Nou ja, ik functioneerde heel goed en ik was daar heel trots op, want van binnen ging het helemaal niet zo goed. Ik dacht gewoon, als ik mezelf staande kan houden, dan is alles goed. Je had en... een goede baan. Ik had een goede baan, ik had een ja. leuke vriend. Ik had niks te klagen, vond ik. En ik was vreselijk depressief, maar ik dacht... ja, daar heb ik dus geen reden voor. Nee, maar dat hield je op een gegeven moment niet meer vol... om die twee werelden bij elkaar te houden. Nee, nee, nee. het boek begint in feite met dat... Nou, de laatste dag op mijn werk. Ik had mijn werk jarenlang gebruikt als manier om mezelf weg te werken. Dus als je maar hard genoeg werkt, dan op een gegeven moment voel je niks meer. Je bent alleen nog maar aan het nadenken en aan het regelen en aan het plannen... maar echt emoties, daar kun je niet meer bij komen... En dat ging op zich heel aardig. Ik was al wel overspannen verklaard. Ik mocht van de bedrijfsarts uh, niet meer zoveel werken. Nou, dat heb ik nog met hem zitten onderhandelen... over of ik dan toch nog uh, drie keer zes uur mocht werken... in plaats van wat hij voorstelde. Dat was minder. Mm -hmm. En toen kwam de vakantie. En toen viel opeens het werk weg als laatste houvast... En een week later was ik opgenomen. Ja, je schrijft ook in het boek dat je het gevoel had... dat het monster van de depressie je had ingehaald. Is, ja. is dat wat er op dat moment gebeurde? Ja, ik had het jarenlang weten te onderdrukken. Uh, weg uh, kunnen werken, op enige afstand kunnen houden. Want ja, die depressie die zat er natuurlijk altijd wel. En ik voelde wel steeds dat verlangen van... oh, laat het allemaal op ophouden. Want ik wil in mijn bed kruipen tekens over mijn hoofd doen en nooit meer wakker worden. Nee. En het stond los van je omstandigheden in die zin... dat het op je werk niet leuk was of thuis niet leuk was. Het was eigenlijk nee. geen aanleiding, zei je zelf al. Nee, dat woonde gewoon in mijn hoofd. Echt het monster. En ja, dat gevoel had ik Het, het haalde me in. Ja, Je beschrijft dan, dan word jij opgenomen... op psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Je beschrijft dan dat je op een afdeling komt met allemaal gekken. Uh, met, en met heel veel suicidale mensen ook nog. Ik dacht toen ik dat las, nou dan word je dan ook niet heel veel beter van, toch? <laughs> niet meteen heel veel vrolijker. Nee, nee dat in ieder geval al niet. Nee, nee. Nou, Ik dacht zelf niet zo, hier zijn de gekken. Maar ik dacht meer zoiets van, oh, hier hoor ik dus bij. Want net heeft een huisarts mij direct doorgestuurd naar de crisisdienst. En de crisispsychiater zei, jij wordt gewoon meteen opgenomen. En dan gaat achter je de deur in het slot. En dan denk je, volgens heel veel mensen hoor ik hier dus bij. En zelf had ik nog niet eens echt door dat ik een probleem had. Nee. Dus je vond het ook eigenlijk niet terecht dat je daar zat? Of toch ik, ook wel? Ik wist het allemaal niet meer. Ik dacht niet meer in de zin van rechtvaardigheid... en ik ga strijden voor mijn belangen, wat dan ook. Ik dacht alleen maar, ik weet niet meer wie ik ben. Ja, nee. de, want de hoofdpersoon uh, van je boek, die weet één ding zeker... hier is een fout gemaakt, ik hoor hier helemaal niet. Ja, ja. wat ik echt dacht... het was een beetje jammer, die psychiater van de crisisdienst... die zei toen hij me opnam, van, nou je hebt geluk, er is nog één bed vrij op de baas... En toen dacht ik, oh, en dan geven ze dat laatste bed aan mij in plaats van aan iemand die het echt nodig heeft. Je geloofde gewoon <laughs> niet dat je het nodig had. Nee, Terwijl ik heb drie maanden lang daarmee rondgelopen met het idee van, oh, ik hou een bed bezet. Jan Forstenbos? Nou, het was toch geen dwangopname? Ja. Nee. Nee, maar je wist zelf eigenlijk niet van dat je daar thuis hoorde. Nee, nou ja, psychiaters zijn wel sluw, want die van de crisisdienst die zei, uh, ja, wij willen je direct opnemen, dus ik. Was nog een beetje de kritische consument en vroeg: Goh, en wat als ik dat niet wil? Toen zei: hij, Ja, het lijkt ons beter als je vrijwillig opgenomen wordt. Ja, ja, ja. ja ik snap in. Ja, ja. Je had toch nog wel door dat er dan dat ook nog, nog, net wel nog een andere mogelijkheid. Als je zegt: Ik heb drie maanden gedacht, ik hou hier een bed bezet. wat eigenlijk niet voor mij bestemd is. maar op een gegeven moment ben je dat dus anders gaan zien. Wat is er dan gebeurd? Nou ja, als je dus daar zit, uh, je verandert uh, van iemand die altijd bezig is om iemand te zijn, iemand die helemaal niets meer is. Want je bent gewoon niets meer. Je kunt niks meer. Zo'n depressie sloopt je van binnenuit. Je kunt niet eens meer je eigen brood smeren op een gegeven moment. Het enige wat ik nog kon doen, was de hele tijd legpuzzels maken... en voor de rest niet zo heel erg veel meer. Nee. En nog steeds mocht ik daar zijn. En nog steeds kwam de verpleging met mij praten. En nog steeds waren er medepatiënten die dan zeiden... kom, ga je mee roken? En dacht ik, ja, ik rook niet. Dus waarom wil je mij dan hebben? Je vindt me blijkbaar toch aardig. Ja, na drie maanden drong dat langzaam tot me door. Van blijkbaar mag ik er gewoon zijn. En dat was iets wat je daarvoor nooit had ervaren eigenlijk? Nee, ik was altijd bezig geweest met ja, mijn bestaan te rechtvaardigen. En dus heel hard te werken? Ja, gewoon nou ja. door te doen. Heb je ook achteraf gedacht van... Dat is ook de schuld van de samenleving, of was het vooral iets wat je zelf deed? Dat hele harde werken zo ver gaan zelfs dat je daardoor helemaal instortte. Nou, oh, ik heb zo'n hekel aan het woord de samenleving. Nou ja, of de omgeving, of de maatschappij, of de maatschappij. Ja, nou ja, maar toch. Nee, nee, nee. Komt het van buiten of kwam het uit jezelf? Kwam uit mezelf. En ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja, je hebt jezelf ook helemaal over de kop gewerkt, maar dat was ook maar gewoon een manier die ik had bedacht om met die gevoelens te leren leven. Ik had een soort wetten bedacht. Ik mag niemand lastigvallen met hoe ik me voel. Niemand mag het merken. En ik moet het zelf opzien te lossen. En ja, het is eigenlijk nooit goed genoeg. Want als, het, als je het goed doet, dan voel je depressie niet meer. Nee. Maar ik bleef hem voelen, dus dan moet je steeds verder gaan. Ja. En dat was eigenlijk vooral jouw eigen mechanisme... om dan maar te zorgen dat je ja. dat niet ging voelen. Nou ja, dat heeft dus ook gewerkt tot mijn 26e. En toen uh, stort het hele systeem in. Ja. Het is vandaag, uh, hoe heet het nou ook alweer? World, uh, World, World Mental Health Day. Een ja. ingewikkelde naam. Is er ook, want dat gaat natuurlijk ook over het taboe op psychiatrische ziekte. Is er nog altijd een taboe op depressie? Merk jij, uh, je schrijft bijvoorbeeld onder pseudoniem, heeft dat daarmee te maken? Nee, pseudoniem is echt bedoeld omdat het een waargebeurd verhaal is. Het is gewoon echt mijn verhaal daar in de paas. Met alle patiënten die erin meespeelden. En ook alle therapeuten. Nou ja, die wil ik onherkenbaar houden. Dus de namen zijn. Uh, Geanonymiseerd, maar mijn eigen naam, ja, als ik die er wel aan verbind, dan kun je dat weer zien als een linkje. Is, is het is te... weer herleidbaar. En dat taboe, is dat er? Merk jij nu, nu jij weer uit die paas bent en weer in de, in de samenleving, kan jij daar gewoon open over praten met iedereen? Uh, ja, dat doe ik en dat verbaast iedereen. Dus ik denk dat het eerder die kant op werkt. Dat ik schaam me er op de een of andere manier niet voor. Nou, gelukkig, ik kan me Mark. heel goed voorstellen dat je dat wel zou doen, maar dat nee, ik denk, ja, het is, het is een waar gebeurd verhaal. Het. Jan, jij hebt ook ervaring in de psychiatrie, vertelde jij, als vrijwilliger. Merk jij iets van een taboe? Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk dat het ook wel wat verschil maakt of je aan een depressie of leidt of schizofrenie hebt, in welke vorm dan ook. Omdat, tenminste bij mijn maatje merk ik gewoon van dat de, de idee van dat je als je maatje bent een soort van brug bent naar de samenleving. En dat hij daarmee geïntegreerd dat dat eigenlijk in die tien jaar nooit uh, waargemaakt is. Psychiatrische patiënten kennen elkaar in een stad... zoeken elkaar op, hebben een eigen scene... Zeker als ze schizofreen zijn of heel lang in de inrichting hebben gezeten. En er is heel weinig eh, connectie met de buitenwereld. Eigenlijk is de familie de enige bruggenhoofd naar de buitenwereld. Ja. En, en ik, in mijn geval dan ik als maatje. Ja. Maar ik denk dat dat heel veel te maken heeft met het feit... Van, ja, dat, dat het heel moeilijk is om een goede relatie op te bouwen... met iemand die zo in de problemen zit. Dus ja. vrienden haken af. Ja. Maar, maar dat, van, is, dat is anders dan, dan bijvoorbeeld dan bij, bij jou. Ja, te... Ik denk dat het beeld iets anders is. Hè, en dat het uh, inderdaad uh, voor mensen ook makkelijker is om depressie in te voelen omdat ze allemaal wel eens, niet op die manier... Hè, maar, uh, maar dat, ja, iedereen is wel eens somber en soms over een langere periode. Het komt ontzettend veel voor. Er is ook een probleem met diagnose uh, van, van wat dan depressief is. Maar schizofrenie kunnen mensen zich veel moeilijker voorstellen. Ja. Ja. Wat ja, minuten ja, maar... ben jij er vanaf? Um, nou ja, ik heb twee etiketjes meegekregen die levenslang zijn. Dus dan kom je er nooit vanaf. Maar ik heb wel geleerd om mee om te gaan. En ik heb ook leren accepteren dat het blijkbaar gewoon iets is wat bij mij hoort. In plaats van, ja, zoals ik het altijd verklaarde, ja, ik probeer het niet hard genoeg blijkbaar. Ja, wat, wat zijn Andere je mensen het wel. De ene, <laughs> spannend <die>. te maken, <laughs> maar die is defensief. En de tweede is autistisch aspergerstoornis. Oké, okay, en, en jij weet zelf wat dat is en hoe je daarmee om moet gaan... zodat je er niet meer zo diep in komt te zitten. Zodat ja. het Monster niet meer zo bedreigend wordt als het was. Ja, ik maak het niet meer groter dan het is. Het is nog steeds heel groot, maar uh, ik maak het niet nog echt angstaanjagender. Nee. Maar nee. ik denk ook niet dat, als ik terug mag gaan op uh, taboe... Ik denk zelf ook niet dat er nog echt een taboe is op depressie. Maar ik denk eerder dat het, inderdaad het taboe zich verlegt. Dus suicidale depressie, dat is voor mensen wel echt a bridge too far ja. om over te praten. Of opnames, of schizofrenie. Maar over depressie, ja, iedereen moet volgens mij een keertje overspannen zijn geweest... of een burn-out hebben gehad, want anders ben je een luie werknemer. <lacht> <lacht> <Toch>? Bedankt. <lacht> Daar gaan we het al hard aan werken. Ja. Nog even, ik vroeg jou uh, hoe je leven was voor de depressie. Hoe is je leven nu na de depressie? Uh, na die paasopname. Ja. Nou ja, nu ben ik schrijver. Nou, kijk. Ja. Klinkt toch niet slecht? Nee, dat voelt best wel goed eigenlijk. Goed. Nou, de informatie over jouw boek Paas zetten we op onze website. Dit is de dag.nu Het is tijd voor onze dichter bij de Dag. Vandaag is dat Vrouwtje van de Ploeg. Hallo. Zou ik goedemiddag? Hoi. Heb je een beetje genoten? Ja, ja het waren weer uh, veel onderwerpen. Nou, dat zegt niks over genieten. Maar goed, dat gaan we het buiten ja, de uitzending. <laughs> Laat je gedicht maar horen. Straf. We moeten wind en zon in Noord- en Zuid-Europa met elkaar verbinden. Dus wij wat meer zon en het zuiden wat meer wind. Want wind en zon zijn groen geld waard. Een man komt vrij uit de gevangenis en realiseert zich dat zijn straf nu pas begint. De stempel die hij draagt houdt mensen op afstand... en werk en huizen. Onbekend maakt onbemind. Eentroost, ook ministers over zee... hebben moeite met verklaringen van goed gedrag. Want kwallen zwemmen vaker boven dan onder water. Straffen blijft een probleem voor misbruik... voor het gooien van een steen tegen een ruit of een hoofd. Bakstenen in het water rimpelen... En zakken langzaam naar de bodem. Mooi. Ik herkende wel het een en ander van de afgelopen anderhalf uur. Dankjewel voor jouw gedicht. vrouwtje. we zetten het op de website. En de, de, dit is de dag.nu en daar kunt u later ook gesprekken terugluisteren of reacties en ideeën kwijt. Ja, dit is de dag zit erop. Onze dank aan uh, de gasten die hier nog aan tafel zitten. Dat waren Michael, Meerten van der Meer en uh, Jan Forstenbos. En uh, aangeschoven is uh, Gerjochs van de Villa om te vertellen wat jullie gaan doen. Ger. Hallo Elsbet. Ja, jullie hebben het misschien uh, gelezen. Over twee jaar gaan robots helpen in de ouderenzorg. En niet uh, per se mensen in en uit bed uh, sleuren, want dat kan in Japan al en zo. Nee, ze gaan dan echt met mensen praten en ze troosten en dat soort zaken. Maar ook advies geven over wat is nou de beste hulp die die mensen nodig hebben. Maar ze gaan ook morele beslissingen nemen. En dat beweert een psycholoog en hij heet uh, Pontier, uh, Matthijs Pontier. En die werkt aan sociaal besef van machines... En dat betekent dus ook dat je een moreel besef in kan brengen bij een machine. Dat betekent ook een soort zelfbewustzijn. En eigenlijk dacht ik, dit is eigenlijk een heel erg onderwerp voor jullie. Maar ik geloof ja, er helemaal niks van geven. Want je bent een mens aan dat maken hier. Ja, dat mag helemaal niet. En dat kan toch niet? mag helemaal niet. Nou, dat, of het kan, weten we niet. Of het mag, dat is een mening. Maar ik zou in ieder geval gaan luisteren. We gaan ja. doorzagen over al dit soort dingen. Maar nu is het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Er komt een nieuw onderzoek naar de noodzaak om de A27 bij Utrecht te verbreden. Minister Schultz vindt dat de verbreding al voldoende is onderzocht. Maar omdat een aantal partijen waaronder de PvdA geen verbreding wil... maar een lagere maximumsnelheid, laat Schultz de zaak toch weer bestuderen. Volgend jaar groeit de vraag naar olie. Minder hard verwacht de OPEC. De oorzaak is de haperende wereldeconomie. In Europa zal de vraag dalen. In de VS blijft die ongeveer gelijk verwacht de OPEC. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken gaat verder met zijn plan om de verplichte postbezorging op maandag te schrappen. Uit twee nieuwe onderzoeken blijkt dat dat kan. PostNL wil van de wettelijk verplichte bezorging op maandag af, want er is gewoon minder post. En de stad Groningen komt fietsers tegemoet die in de regen voor een rood verkeerslicht staan. In de stoplichten worden regensensoren geplaatst. En als het regent of sneeuwt, dan springt het verkeerslicht voor fietsers vaker op groen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANW-verkeersinformatie. Op de A4 hoogvliet richting Vlaardingen zijn problemen bij de Benelux-tunnel. Er ligt daar een lading grind op de weg. De rechter tunnelbuis is dicht. Er staat file achter, drie kilometer vanaf knopend Benelux. En ook op de A15 loopt het inmiddels vast in beide richtingen voor knooppunt Benelux. Het andere probleem in deze avondspits zit nu op de A67. Eindhoven richting Venlo. Tussen de afrit Zomeren en de afrit Liesel, 8 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO... Er was één tv-debat voor nodig, maar nu zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen ineens enorm spannend geworden en lijkt het toch echt een nek aan nek race tussen Obama en Romney te worden. Daarover en over de oplopende spanning tussen Syrië en Turkije hoort u na vier uur ons buitengewoon wel ingelichte buitenlandpanel. Alice is een droomverzorgster. Ze heeft altijd een luisterend oor, ze helpt je met je medicijnen... en biedt troost en oplossingen voor morele kwesties. Alleen, zij is niet van vlees en bloed. Alice is een robot. Psycholoog Matthijs Pontier is een van de vaders van deze zorgrobot. En hij is zometeen onze gast. En uw reacties zijn zoals altijd zeer welkom via onze site. VillaVPRO.nl .no. Dit is Radio 1 Villa VPRO. U hoort het al de hele tijd in het nieuws. Zelfstandige medische specialisten verdienen ongeveer gemiddeld zo 211.000 euro. En dat is een stuk meer dan de buitenlandse collega's. Maar die Nederlanders die zijn de laatste jaren wel behoorlijk op achteruit gegaan. De voorzitter van de commissie die de inkomsten van de specialisten moest onderzoeken, van het ministerie, was dat een opdracht, is Pauline Meurs. Zij is hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn hier de verhalen over inkomsten van 4, 5, 6 ton naar het Rijk der Fabelen verwezen? Zeker. We, het onderzoeksrapport wat is opgesteld als onderlegger bij ons advies... laat gewoon heel duidelijk zien in de internationale vergelijking... dat er echt een matiging van de inkomens heeft plaatsgevonden van de Nederlandse specialisten... en dat we nu moeten rekenen met een gemiddelde van 211.000 euro bruto... voor een vrijgevestigde medisch specialist... Mm. En ongeveer 140.000 voor een arts in loondienst. Ja, dat is uh, uh, een matiging geweest, zegt u. Maar zijn de verschillen ook minder geworden? Was het vroeger wel zo dat je specialist had die zes ton verdiende? Um. Zeker, nou, hoewel wij dat niet hebben onderzocht. We hebben maar twee maanden de tijd gehad. Uh, maar het is absoluut waar dat de bandbreedte, dus het, we spreken nu over een gemiddelde, maar dat er echt uh, aan de hoge en aan de lage kant uh, uh, van, die band, van, van dat gemiddelde ook wel uh, uh, inkomens zijn uh, verdiend. En dat is nu wel minder geworden. Dus die vijf ton plus, uh, dat is echt een uitzondering. Hoe heeft u het onderzoek precies gedaan, mevrouw Meurs? Wij hebben, het uh, is twee het uh, CEO, dat is een instituut in uh, Amsterdam, heeft een internationale vergelijking gemaakt uh, van uh, inkomens van medisch specialisten in vijf verschillende landen. En daar hebben wij onze beleidsopties waarvoor wij benaderd zijn door de minister, hebben we daarop gebaseerd. Nou, maar dat is mij nog niet helemaal duidelijk en Tessel volgens mij ook niet. Want heeft u, weet u van elke vrijgevestigde specialist in Nederland wat hij verdient? Nee, we hebben voor 2012, als u daar, als het daarom gaat, zijn we uitgegaan van het gemiddelde inkomen van de medisch specialist. Hm. Dus het gaat over het gemiddelde, over van alle medisch specialisten. Vrij gevestigd hebben we apart gezet en in loondienst hebben we apart gezet. Dus in antwoord op uw vraag, we hebben niet onderzocht wat een specifieke individuele medisch specialist verdient, maar we hebben.. Het gemiddelde bepaalt. Maar wel het gemiddelde over alle specialisten? Ja, over alle medisch specialisten in vrije vestiging. Dat, zijn, dat is mm -hmm. dat bedrag van 211.000. Ja. En van alle medisch specialisten in loondienst. En dat is een bedrag van 140.000. En dan gaat en, het om het bruto inkomen. Ja, en een gemiddelde betekent natuurlijk dat er uh, mensen ver onder zitten, maar ook ver boven. Want, want het heet niet voor niks gemiddeld. Uh, precies. Alleen wat ik zeg is dat in de afgelopen twee jaar die bandbreedte die is kleiner geworden. Ja. Vindt u dat het nog minder kan? Uh, wij hebben, wij, ons is niet gevraagd om te zeggen van kan het minder of kan het meer. Nee. Ons is gevraagd om vast te stellen hoe staat dat ervoor. Maar wat vindt u persoonlijk gezien uh, de roep om uh, de, zorgen van de, de gezondheidszorg in de hand te houden? Nou, als u kijkt naar de bijdrage van de inkomens van de medische specialisten aan de totale inkomsten van de zorg, dan vind ik dat we niet zozeer naar die inkomens moeten kijken, maar dat we veel meer naar de wijze moeten kijken waarop dat inkomen tot stand komt. Hmm, en dat en heeft het een dan niet soms met het ander te maken, dat een vrijgevestigde specialist dat, uh, zijn inkomen misschien op een iets andere manier tot stand komt dan iemand die in loondienst is van een ja. ziekenhuis? Ja, en juist daarom hebben wij uh, gezegd dat we uh, in ons advies hebben we gezegd... we moeten veel meer toe naar wat wij dan noemen de integrale tarieven. Waarbij in een ziekenhuis, in onderhandeling met de medisch specialisten... en met de verzekeraar wordt bepaald welke productie er wordt geleverd. Zodat het niet meer afhankelijk is van een individuele verrichting van een medisch specialist. Maar dat je als ziekenhuis, in onderhandeling met de medici en de verzekeraar... afspraken daarover maakt. Nou, dan en dat kan is je nu al gaande. Dan kan je ze toch veel beter in vaste dienst nemen. Want dan ben je in één keer van dat pro probleem af. Want de vrijgevestigde die zal gewoon altijd zorgen voor omzetmaximalisatie. Um, dat is niet juist. Want uh, daar is al gebleken dat dat veel minder is zonder dat ze in loondienst zijn gekomen. Dus door uh, afspraken te maken op het niveau van het ziekenhuis... kan je die matiging al behoorlijk goed inzetten. Wat het, in, wat het loondienstverband betreft hebben we moeten vaststellen dat dat gewoon juridisch onhaalbaar is. Het is niet mogelijk voor een overheid om in te treden in de arbeidsverhouding tussen een burger of tussen een werknemer en zijn werkgever. Nee, maar de overheid dus... kan tegen ziekenhuis zeggen, luister, jullie krijgen geld van ons, wij stellen daar eisen aan. En een van de eisen is dat jullie specialisten in vaste dienst nemen. Nou, uh, dat zou een idee kunnen zijn, zei het, dat de praktijk en, en, en de feitelijke inrichting van ons systeem zo niet in elkaar zit. Uh, de ziekenhuizen zijn uh, private stichtingen en er moet onderhandeld worden met de verzekeraars. Mij lijkt veel belangrijker, en dat adviseren we ook in het rapport, dat er niet zozeer naar wel of niet in loondienst wordt gekeken, maar dat er wordt gekeken naar welk voor uh, zorg wordt geleverd en hoe doelmatig is die zorg en tegen welke kosten wordt die zorg geleverd. En dan blijkt dus dat niet zozeer vrij vrijgevestigd of loondienst het punt van zorg is, maar dat je dus goede afspraken maakt met verzekeraars over welke zorg je levert tegen welke prijs. Ja, ik heb toch de indruk uit alles wat ik lees over uw rapport dat u het ook niet wil dat uh, specialisten in vaste dienst genomen worden. Nou, het is niet zozeer een, een punt of ik het wel of niet wil. Ten eerste is het zo dat meer dan ja. de helft van de medisch specialisten al in loondienst is. En dat aantal neemt gestaag toe. En wij gaan ervan uit, dat zeggen we ook in het rapport, dat dat verder zal oplopen. Dus dat vanzelf zullen meer artsen in loondienst gaan. Okay. Wat uh, Waar het mij om te doen is, is dat er te zeer de nadruk wordt gelegd op dat loondienst werd dus vrijgevestigd, terwijl wij zeggen het is veel belangrijker om te kijken hoe die zorgkosten naar beneden kunnen en hoe je goede afspraken kunt maken over welke productie er geleverd wordt. Dan ben je veel proactiever bezig om die matiging te realiseren en kwaliteit te bewaken. Oké okay, Pauline Meurs, hartelijk bedankt. We spraken over de kosten van de gezondheidszorg en met name de inkomen van de specialisten. Dank u wel. Dank u wel, dag. Pst, één minuut. Het is dus net als dat je op een, voor het eerst op een nieuwe school komt, Je hebt eigenlijk binnen de kortste keren heb je mensen die, waar, waar je tot aangetrokken voelt of waar je denkt van uh, daar zit ik een beetje mee op één lijn. En ja, daar is het eigenlijk. En zo'n eerste gesprek is meestal, begint meestal met de vraag waar je vandaan komt en hoe lang je hier nog moet blijven. Dus dat uh, goede ijsbreker, zeg maar. <laughs> En ik draag gewoon mee, ik doe mijn ding. Ik ben hier alleen gekomen en ik ga hier ook alleen weer weg. Ik heb wel twee of drie jongens waar ik goed mee overweg kan op de afdeling, waar we samen mee koken. En uh, ja, daar is het eigenlijk zo'n beetje. Ik ga niet verder met criminaliteit. Dus ik heb er geen baat bij om hier in dit systeem vrienden te gaan maken.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 In Nederland zijn er nog maar weinig vrouwen die thuis bevallen. Hoe is dat elders in de wereld? Deze week in Metropolis Radio opvallende geboorteverhalen. Gisteren in Metropolis een Braziliaanse die juist per se in Nederland wilde bevallen... maar daar achteraf met gemengde gevoelens op terugkeek. En het um, en grotere probleem voor mij was dat ik helemaal niet wist... Hoe, wat moet ik nou doen dat het... Um, goed gaat met die uh, operatie. Geen nazorg? Helemaal geen nazorg. Oh. En vandaag in Metropolis een verhaal uit India van een Nederlandse vrouw die aan den lijve ondervond dat bevallen in een andere cultuur... ook echt andere koek is. Hier is de gastenkamer en daar is de kinderkamer. Ik zit uh, thuis bij Lalita van Lamsweerde. Ze woont al vijf jaar in Delhi en runt hier een restaurantketen. En ze zit hier met een, een dikke buik, want ze heeft ook een baby op komst. En dat is al haar derde. Bevallen van een baby in zo'n ver en ander land dan India... dat lijkt me toch wel spannend. Waarom ben je niet gewoon naar Nederland gegaan daarvoor? Omdat ik mijn eigen bedrijf heb en ik niet zomaar... 10 weken daarvan weg kan zijn, besloot ik om in India te blijven en hier te bevallen. Het is niet een uh, niet heel erg slechte beslissing geweest, want ik vind dat de zorg hier uh, goed geregeld is. Heel veel goede faciliteiten, veel goed medisch personeel. Nee, het is inderdaad zo uh, dat je hier hartstikke mooie ziekenhuizen hebt, glanzend en wit en uh, de allernieuwste apparaten. En ook niet eens zo uh, heel duur relatief. Dat is zo hè, wat betaal je bijvoorbeeld voor één consult met jouw gynaecoloog? 12 euro, ik kan er ook altijd bellen, want ik heb haar mobiele nummer. Het is zelfs zo dat ze telefoon opneemt terwijl ze een keizersnee aan het uitvoeren is. Want daar ben ik zelf achter gekomen tijdens mijn eigen keizersnee, dat ze tot drie keer toe de telefoon heeft opgenomen. Je eerste bevalling was dus een keizersnede en uh, ja, hoe was die ervaring? Medisch gezien is mijn bevalling helemaal goed verlopen, maar emotioneel gezien vond ik het heel zwaar. Uh, mijn man mocht er niet bij zijn, Alexander. Ze voelde me redelijk alleen en uh, ook heel erg ja, eenzaam eigenlijk op dat moment. Ja, ik heb er zelf geen ervaring mee, maar er wordt dan wel eens gezegd. Wat er ook gebeurt, het uh, is allemaal waard zodra je kindje in je armen ligt. Niet? Bij mijn eerste bevalling ging dat helaas ook wat anders dan, uh, dan ik had gehoopt. Hier uh, werd mijn zoon eerst medisch gecheckt en helemaal schoongemaakt en ingewikkeld in, in doeken. En omdat ik nog steeds vastgebonden lag en er verder niemand echt bij mij in de buurt was, heb ik hem letterlijk één seconde gezien. En toen hebben ze hem meegenomen voor verdere medische check-ups. En, en wanneer kreeg je hem dan uiteindelijk te zien? Tien uur later, voor het eerst eigenlijk pas. Ja, ja dat is niet zo leuk. En ondanks um, de emotioneel zware ervaring heb je ervoor gekozen om ook je tweede baby gewoon weer in Delhi te hebben. En nu ook weer je derde baby. Ik heb het inderdaad wel overwogen om in Nederland te bevallen. Maar medisch gezien was het gewoon allemaal heel goed. Dus ik bedacht me dat ik wel van tevoren veel meer doorspreek met mijn gynaecoloog. Dat ik nu weet waar ik op, waar ik op voorbereid ben. En mijn tweede bevalling was fantastisch. Om het zo maar te zeggen ja... Ik had meteen Julie of mijn dochter dan bij me en in mijn armen, met mijn man erbij. En ja, alles is helemaal goed gegaan en ik ben helemaal tevreden. Ik sta nu buiten de kliniek van dokter Bitteka Patacharya, dat is Lalita's gynaecoloog. Want ik heb met haar afgesproken om te vragen wat zij te zeggen heeft over de culturele verschillen op het gebied van bevallen initially husbands recent husband in in de tijden zijn veranderd zegt ze tijdens lalita's eerste bevalling vier jaar geleden mocht de man er gewoon niet bij zijn maar nu vaak wel en dat komt omdat ook steeds meer indiaanse vrouwen dit gewoon eisen en dokter hoe komt het nou dat lalita haar babytje niet direct mocht vasthouden After showing the baby to the mother, after that once the baby Het like slecht uit dat de baby altijd wordt laten zien. Maar na een keizersnede moet een baby nu eenmaal onderzocht worden. En de zusters willen daar graag eerst klaar mee zijn voordat ze de baby dan ook echt aan de ouders geven. Ja, waarom het bij Lita 10 uur moest duren, dat kan ze zich niet zo goed herinneren. Maar meestal duurt het wel 1 tot 2 uur. Maar Indiase vrouwen worden dus wel veel eisender. Vragen ze nu ook steeds meer om andere dingen, zoals bijvoorbeeld thuisbevallingen of in bad bevallen of andere aparte dingen? No, nee, they like to in a place known as the labor delivery room. So you deliver on the bed on which you have been admitted. Nee, dus hier bevallen alle vrouwen het liefst gewoon veilig in een ziekenhuisbed. En morgen is Metropolis in Indonesië. Daar ontrafelde Wilma van der Maten de geheime trucs. Van de traditionele Indonesische vroedvrouw. Ze heeft dat eens meegemaakt dat er tijdens de bevalling al een arm naar buiten kwam. En toen masseerde ze inderdaad net zo lang de baby tot hij zich omdraaide en uh, normaal zijn moeder uitkwam. Morgen in Metropolis Radio. Over twee jaar helpen robots bij de verzorging van ouderen waar wat mee is. Of ze zijn eenzaam of dement of gehandicapt. En dat is niet een robot die ze daadwerkelijk in en uit bed haalt... en dat soort dingen en ontbijt geeft, niet per se. Maar een robot die troost, praat over hun problemen... Uitzoek wat voor hulp ze het beste kunnen hebben. Uh, en die robot die zal dus ook over een sociale intelligentie moeten beschikken. Want hij moet ook morele beslissingen gaan nemen. En dat ding, dat die robot, die heet de Care Droid. En die heeft al een naam: het proef-exemplaar uh, Alice. En binnenkort gaat hij zijn eerste onderzoeksfase in, de laatste bedoel ik. En dat betekent dat hij aan de slag gaat in de Amsterdamse zorginstelling. En psycholoog Matthijs Pontier is betrokken bij het project. Welkom meneer Pontier. Laten we eerst eens even kijken naar een, meen ik, gefingeerd gesprek tussen een robot en een patiënt. Ja, uh, ik zal erbij beginnen. Wacht uh, ben... ervoor, we hebben dat oh. band als het goed is. Nee, ik begin oh. het gesprek. Jij begint het gesprek? Ja, dus okay. Ik ben nu uh, de patiënt en ik zeg nu... Hé uh, hey Alice, ik heb zin in een uh, triple cheeseburger met friet. Je wilde toch gezonder gaan eten? Maar ik heb echt zin in een cheeseburger. Wat zullen de meiden op het terras daarvan vinden? Ja, dat is misschien wel waar. Misschien heb je wel gelijk. Zal ik anders een broodje gezond voor je bestellen? Ja, doe dat maar anders. Oké, okay. ik zal het doorgeven. Maar nou zeg jij, wat die meiden op het terras denken... kan me schelen. Wat zegt uw robot dan? Uh, nou, dat uh, hangt van, uh, van de situatie af. Van wat de, de robot weet over de, de voorkeuren van de patiënt. Uh, wat de patiënt prettig vindt. En uh, in hoeverre uh, het een echt een belangrijk doel is... Uh, voor de patiënt om gezonder te gaan eten. Als, als de patiënt nu iets zegt wat de robot niet kan weten... omdat degenen die de robot hebben gemaakt en ingevoerd hebben... dat ook niet wisten. Dus iets totaal onverwachts. Wat kan de robot dan? Uh, nee, de robot die kan uh, alleen de informatie gebruiken die hij heeft. Misschien kan je het concreet maken dat ik uh, naar, naar een concreet voorbeeld Nou, kan. wat ik eigenlijk bedoelde is: maakt het erg veel uit wat voor woorden de patiënt gebruikt? Gaat het om de intentie? Als ik boos word of, uh, uh, uh, of demoedig of juist niet, dat de, dat de robot daarop reageert en daarop het juiste antwoord weet? Het ja, gaat er eigenlijk om in hoeverre de robot om kan gaan met natuurlijke taal. Dat is niet direct uh, ons onderzoeksgebied. Mm -hmm. uh, we, hebben wel, uh, we werken samen met een bedrijf wat er wel in werkt. En het is uh, de vraag hoe goed dat uh, uiteindelijk gaat werken. Het zou kunnen dat er voorgemaakte zinnen zijn. Dus jullie, uh, jullie stoppen... Uh... Alle vragen en antwoorden die zich zouden kunnen voordoen, die stop jullie in die robot. Het is niet zo dat je eigenlijk een soort menselijke intelligentie maakt. Een mens dat wel eens met zijn mond vol tanden, maar normaal heeft hij op elke opmerking wel een reactie. Dat laatste doen jullie niet. Uh, de intelligentie die wij ontwikkelen gaat vooral over het uh, gebruik van informatie om daar emotioneel intelligente en... en uh uh, moreel juiste beslissingen uh, mee te maken. En natuurlijke taal is niet ons onderzoeksgebied. Oké, okay, even niet en, de natuurlijke ja. taal. Maar je zegt, het gaat erom dat waar, waar jij als psycholoog je mee bezighoudt... is dat je die robot, het is een vervelend woord... maar laten we het daar maar even bij houden. De mensen krijgen daar altijd gekke beelden bij. Je ja, kunt ook is... zeggen, de intelligente machine of de intelligente verzorger... Uh, dat je die een moreel besef geeft. Dat wil je ja. inbouwen. Klopt. Hoe doe je dat? Uh, daarvoor kijk ik naar... Um, uh, uh, theorieën van medische ethici, dus dat zijn uh, mensen die houden zich dagelijks bezig met uh, uh, hoe je morele keuzes maakt in de zorg, waar je dan rekening mee houdt. Uh, en dan zijn er vier principes uh, waar ze rekening mee houden. Dat is uh, autonomie, uh, dus in hoeverre uh, bedreig ik de autonomie van deze patiënt met de beslissing. Bijvoorbeeld als je euthanasie weigert, uh, niet dat er ook dat ze gaan doen overigens. Dat, uh, hij gaat het niet de weigeren, De robot gaat niet je? dit soort beslissingen maken. Over, de, de beslissing hè? die de robot gaat maken, dat gaat dan uh, met, met, qua autonomie over... in hoeverre ben ik de patiënt uh, lastig aan het vallen... met mijn gezeur over dat hij gezonder moet gaan doen... en in hoeverre uh, uh, ben ik zijn welzijn aan het bevorderen... en hoe weegt dat tegen elkaar af? Nou, uh, een... Hij gaat niet zeggen, vragen bijvoorbeeld... wordt het niet eens tijd voor de pil van Drion? Want u bent nee, zo dat, slecht. Dat, dat, dat wordt soort, niks met uh, u. dat soort uh, uh, vraagstukken zal de robot zeker niet gaan doen. Het gaat echt over gezonder leven waar wij ons op richten. Oké, okay, dus autonomie is één ding wat je, wat je inbouwt in die, in, in, in, in die robot. waar die op moet letten. Ja, autonomie, welzijn, niet schade en uh, gerechtigheid. En dat, dat gaat dan vooral over, bijvoorbeeld ik niet de ene patiënt ten opzichte van de andere patiënt. Ja het is ook niet zo dat jullie. Uh, proberen die robot een zelfbewustzijn mee te geven? Uh, een zelfbewustzijn, Want sociale ja, dat, intelligentie dat, dat is een, dat is een hele filosofische discussie. Ja. ja. Nee, we, we zijn nogal lang niet zover dat, dat we kunnen spreken... van zelfbewustzijn bij machines. Maar sociale intelligentie impliceert dat, toch? Uh, niet per se. Het kan ook dat de, uh, dat de robot zich wel sociaal-emotioneel gedraagt... Maar niet daadwerkelijk zelfbewustzijn heeft en, en uh, ja dat is dan weer een filosofisch vraagstuk of hij intelligent is. Hij kan wel in bepaalde situaties zo op de patiënt reageren dat de patiënt het idee heeft uh, dat hij zich. Dat heb je bij emotioneel... vreemd genoeg bij heel veel mensen ook. Ja. He? Een mensen hoeft niet intelligent te zijn om iemand voor de gek te houden net te doen hoe viruze intelligent is. Nee, en je zijn ziet het bij mensen? meer dingen dat mensen uh, geneigd zijn om uit zichzelf een, een band op te bouwen met dingen die helemaal niet levend zijn. Uh, zoiets simpels als een Tamagotchi, waar, waar dat, uh, nee, mensen weten denk ik wel wat dat is. Zeg het dat is een soort even. beestje en dan moet je ervoor, anders gaat hij dood. Hè? Ja, precies. En dat is echt een heel simpel uh, klein dingetje voor kinderen. En, en mensen raken daar echt al heel erg aan gehecht. En mensen raken ook heel erg gehecht aan hun farm... op, uh, farm, veel op vee... Facebook. Nou, ja, mensen hechten, hechten zich gewoon snel aan aan niet levende dingen. Ja. Maar kun je als, uh, want ik zit aan al een heleboel nadelen te denken. Dat ben je natuurlijk vast gewend dat mensen ja. enorm veel, dat je enorm veel vlek krijgt, de tegenwerpingen, zeg maar. Maar uh, uh, een oudere die uh, permanent heel erg uh, gedeprimeerd is, verdrietig, heeft zo'n robot dan inlevingsvermogen in dat verdriet? Uh, de robot die, die heeft inderdaad uh, een vorm van inlevingsvermogen. Dan kan je je afvragen in hoeverre dat echt inlevingsvermogen is. Een robot zelf heeft geen verdriet en kan geen pijn voelen. Kan dat niet meevoelen? Nee, maar een, een robot die kan wel uh, uh, simuleren uh, wat die pijn is. Dus hij kan uh, inschatten hoe mensen op, in bepaalde situaties reageren. En hoe, in, hoe mensen willen dat uh, de robot in bepaalde situaties reageert. Hm. Hebben jullie... Al ervaring met, uh, desnoods in het buitenland, Japan zijn ze een stuk verder met dit soort dingen, hè, om de een of ja. andere reden, uh, hoe mensen hierop reageren, of het echt wat met ze, met ze doet, of het therapeutisch heilzaam werkt. Ja, in uh, Japan, uh, maar ook in, in Nederland inmiddels, wordt een, een robotzeehondje ingezet uh, als aanvullende zorg bij uh, dementenbejaarden, dat wil ik ook nog wel even benadrukken, dat wat wij ontwikkelen aanvullende zorg is op bestaande zorg, dat ze mm -hmm. geen zorgverleners gaan vervangen. Ja. Uh, en dan uh, uh, krijgen uh, die demente ouderen. die krijgen dus een, een robotzeehondje. En dat is eigenlijk een soort knuffel. Uh, maar dan is het een knuffel die, die uh, reageert. Uh, op het gedrag van de ouderen. Dus als hij als ergens geëid wordt, dan, dan beweegt hij zijn hoofdje. Dat soort dingen moet je dan aan denken. Ja. Maar en de demente, uh, blijkt... demente ouderen. die trappen daarin. omdat ze dement zijn. Maar iemand die gewoon oud. maar eenzaam is, maar niet gek. heeft die daar wat aan? Uh, die heeft daar ook wat aan. Uh, een ander goed voorbeeld is bijvoorbeeld zelfhulptherapie. Uh, uh, het blijkt dat zelfhulptherapie uh, via internet... Uh, vaak uh, net zo succesvol is als echte therapie... bij mensen die, die iets willen verbeteren in hun leven. Uh, ja, maar daar met... zit de mens achter uiteindelijk. Zit da achter daar zit hoop, niet per se een mens echt? achter. Dat, is, dat zijn soms ook zelfhulpcursussen... waarbij uh, geen ondersteuning van een hulpverlener is. Hm. Uh, en dat, dat werkt toch uh, behoorlijk goed. En dat, uh, ja, dit, dit zou je ook kunnen zien als een vorm daarvan... maar dan is uh, hetgene wat die zelfhulp uh, bij je doet... dat staat gewoon naast je. En uh, ja, doordat je een, een, een, ja, een, een poppetje ziet... Uh, uh, ja, heb je daar toch meer een persoonlijke band mee ook... dan als je gewoon een, een labtekst mm. of een computerscherm ziet of een boek. Kan een, kan een robot als die eenmaal is door jullie uh, geprogrammeerd... Kan die met dat wat, wat, wat jullie daar dan ingestopt hebben... zichzelf ook verbeteren en zelf leren en zelf, zelf combinaties gaan maken? Dus bijna echt reageren op de ja, duur? Ja, hij kan zeker ook uh, zelf leren. Um, hij interacteert met de gebruiker. Dus hij heeft bijvoorbeeld een gesprek met de gebruiker. En op basis van uh, de antwoorden die de gebruiker geeft... of, of andere dingen die hij ziet gebeuren, uh, past die. Um, in, in zijn hersen of in zijn hoofd heeft hij een model van de gebruiker. Dat past hij aan op basis van eerdere interacties. En op die manier leert hij eigenlijk de gebruiker kennen... en bouwt hij ook een sociale band op met de gebruiker. Maar niet zoals de mens denkt, want daar weten we nog lang niet alles van natuurlijk. Hè? Nou ja, het is wel gebaseerd op theorieën van mensen. Ik, het, mm -hmm. het zal natuurlijk nooit zo zijn als een, als een echt mens op dit moment... al. want zover maar... zijn we nog lang niet. Maar het is wel zo... Zover dat, zijn dat... we nog niet, maar denk je dat dat kan? Dat betekent dat je alles moet kunnen ondervangen. Dat betekent dat je al, met alles rekening moet houden. Dat of gaat of, of niet. dat echt kan, dat is, dat is weer een ingewikkelde filosofische vraag. Um, Daar hou ik, ik, maar ik, wat, ik, is ik, jouw ik, droom? wat is jouw droom? Uh, ik denk dat het in theorie uiteindelijk zou moeten kunnen... maar dat het uh, zeker nog uh, vele tientallen jaren zal duren... en ik betwijfel of ik dat mee ga maken. En welke hele belangrijke wetenschappelijke hobbel moeten we genomen hebben... om dit te kunnen, wat jouw droom is? Uh, heel erg goed mensen begrijpen. Daar zijn we nog lang niet ver genoeg. Uh, hoe, hoe, hoe... ja... Als je, nou, als je de mens als een machine ziet... dan moet je begrijpen hoe de mens als machine werkt... als je de, de hersenen als een, uh, als een machine zou zien. En dan kan je dat ook gebruiken om dus dat dus in een machine te stoppen... om een machine zo te laten werken als een mens. Hmm. Maar daar zijn we nu dus nog lang niet... Uh, nu, nu gaat het over theorieën van psychologen. Uh, daar gaat het dan bij van als iemand zich zo en zo voelt... dan reageert hij er zo en zo op. Uh, dat soort theorieën die gebruiken we nu om, om een robot uh, menselijk te laten doen. Ja, de robot menselijk laten doen. Betekent dat ook dat de robot, die zorgrobot die dan straks ingezet gaat worden... er ook menselijk uitziet? Echt als, zoals men dat kent uit filmpjes en van speelgoed. Gewoon twee armen, twee benen ja, en een In en die een speelfilm met Will Smith bijvoorbeeld? Uh, de robot zal er uh, redelijk menselijk uitzien, maar dus niet te menselijk. Want? Uh, want als het er te menselijk uit gaat zien, dan, dan wordt het een beetje eng. Uh, en dat komt omdat uh, als iets bijna menselijk is, maar net niet helemaal... Uh, of er heel menselijk uitziet, maar niet heel zich heel menselijk gedraagt... dan associëren we dat een beetje met zombies en, en dat soort dingen. Die zien mm. er ook heel menselijk uit, maar gedragen zich net niet zo. Of een zombie gaat er te veel van verwachten. Uh, ja, dat, ja, dat inderdaad ook. Je gaat er te veel van verwachten, omdat het er zo menselijk uitziet. En dan voldoet het niet aan je verwachtingen. En dan uh, ja, ben je teleurgesteld. En, het is wel en, veel menselijks erin stoppen, maar het uiterlijk moet niet al te veel overeenkomen. Want dat brengt schep maar verwarring. En, uh, ja, uh, misschien en dat, dat, te veel dat heeft ermee te maken dat we uh, het uiterlijk van de mens kunnen we echt al heel erg goed namaken. Ja, er zijn al filmpjes van robots uh, waarbij je. Uh, een, uh, ja, die, die kan je niet direct van een echt mens onderscheiden, zo goed is het dan. Maar qua wat we weten van uh, het innerlijk van de mens en hoe goed we dat kunnen nabouwen. Matthijs, pontier. Zover waren we nog niet. Maar we zijn wel aan het eind van de villa voor nu. Tot zometeen. Oké. Okay. Ik zal het benijden doorgeven. 20 door jaar doorgezen. OVT. Iceberg, go ahead! Titanic was racing through the night. Full steam ahead. De Lookouts Warning, de Head On. De geschiedenis van de wereld, met onder andere Maarten van Rossen. Het zag er voor de 20e eeuw heel aardig uit, maar toen zonk de Titanic in 1912 en begon de ellende. Luister zondag van 7 uur s ochtends tot 2 uur s middags. 20 jaar OVT. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Elke woensdagavond Cairo's oog in oog. Scherpe, één op één gesprekken met prominente gasten uit binnen- en buitenland. Oog in oog. Live, 5 voor half 10 bij de Cairo op Nederland 2. Puur rijden is delegeren. Dankzij het uitgebreide Volvo-optiepakket ter waarde van ruim 4000 euro. Tijdelijk standaard op de Volvo S60, V60 en XC60. Dit is Radio 1.